Weer op. Uh, ik heb het met uh, veel plezier gedaan en uh, wat mij betreft uh, hopelijk tot een andere keer. Nee, dat gaat niet goed. Hoe laat voor light, good light. Dat moet ik niet hebben? En... Die ook niet. Okay, dat is niet Ik moet deze hebben. Ja. Het is vijf uur.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 I'm young uit 1983. Mevrouw is nu 73 jaar. Ze zag er toen uit om door een ringetje te halen. Dat is nu nog steeds zo, alleen het ringetje is iets groter geworden. Goedemiddag, u bent bij Radio Uniek vanaf het REM-eiland in de haven van Amsterdam. Wat een feest hier vandaag, zeg. Lekker zonnetje erbij. En we gaan het in uh, dit uur hebben over, onder meer, de technische trucs... die we in de jaren tachtig uithaalden. Om zo lang mogelijk, zonder inbeslagname van apparatuur... en zonder ar arrestaties, illegaal radio te maken. Hoe deden we dat? En hoe kon het zo lang goed gaan? Daar gaan we het over. Years. Johnny SDS, yes. "This Shattered Dreams. Ja, voor mijn technicus. Dat is uh, Johan Vermeer, oftewel Louis. Zoals ja, het, ja. En, en ik moet nog even iets rechtzetten. Ik had het ja. in het vorige uur over uh, Apos, maar met al die uh, tapijt, tapijtzaken in, uh, in Amsterdam. Ja. Een meubelgigant en zijn vrouw met die, uh, met, met die kapsalon. En ik krijg een, uh, een berichtje van Fanny van Beek, hoewel uh, Peter de Bruin van Unique FM. Ja. Die zit uh, tegenwoordig in het Caribisch gebied. Maar je zit toen blijkbaar toch te luisteren, omdat ja. het uh, tijdsverschil. Heel leuk natuurlijk. En die meldde mij dat hij inderdaad zijn zaken heeft weggedaan... en dat hij naar de hand in het vastgoed is gedoken. Ja, dus, verstandige uh, keuze. Uh, toch? Ja, Als je Amsterdammer bent. Was uh, zelf rijk geworden, uh, denk ik. Uh, Dat denk ik ook wel. Ja, denk ik. Uh, we draaiden, want we moeten natuurlijk netjes afkondigen... Shutter Dreams van uh, Johnny Heates Jazz. En um, in dit uur gaan we ook weer aandacht besteden... aan het goede doel dat we dit weekend hebben gekozen koppelt aan de uitzendingen van Radio Uniek en wij uh, richten ons uh, in dit weekend op kinderen die een uh, sterke mate van epilepsie uh, hebben. Tenminste, dat weet jij beter, Louis. Nou, nee, we gaan wel luisteren. Ja, we gaan blijven. Een kind met epilepsie kan zomaar midden in de nacht een heftige aanval krijgen, terwijl jij slaapt of juist niet kan slapen omdat je bezorgd bent. We weten dat die aanvallen gevaarlijk kunnen zijn.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 He never did me wrong I was the one The weakest whatever, And now I'm oh so sad I don't think he's coming back Coming back I did too much love toen ik bij Radio Uniek begon. Ik weet nog precies hoe dat ging. Ik moest uh, sollicitatie, uh, echte, echte sollicitatie af. Uh, in een uh, flat in de Bijlmer. Dat bleek dan uh, de woning van Menno Dekker te zijn. Er stond een hele delegatie klaar. En dan moest je een paar platen aankondigen. En als dat dan goed was, dan mocht het door. En bij godsgratie mocht ik dan toch nog door. En, uh, een radioprogramma gemaakt bij Uniek. En toen draaiden wij in de jaren 80 onder meer deze muziek. Lisa Stansfield, All Around the World. Het was de jaren 80, 1983, nog geen internet. Mobiele telefoons hadden we nog nooit van gehoord. Maar ergens in de keuken stond zo'n klein radiootje op 98.1. Radio Uniek, met deze muziek. Ik was er nooit geweest, de deur stond open. Ik voelde me alleen, ben mij naar binnen gelopen. De sfeer was mat, een oog stond te gapen. En in een hoek zat een vroege klant te slapen. Andere Waar dronk een grietje met een rietje En ne zacht Een heel bekend liedje Ik wilde weer gaan Maar jij kwam net naar binnen En ik ging alleen dag op deelt. En ik dacht Dat komt alleen maar voor in alles Zoiets gebeurt niet echt Dat komt alleen maar voor in alles En ik ben zenuwachtig Staarde je aan Oh wat vond ik je prachtig Ik vroeg je toen Wil jij misschien iets drinken En op het moment Dat ik met je wilde klinken Zag ik een figuur Aan de bar omhoog gaan Die was zo groot Het leek wel of hij bleef opstaan Het kwam me voor Dat jij hem heel goed kende En toen ging die gozer op teelt En ik dacht dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets gebeurt niet echt. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Alleen in Dallas. Ik stond versteld, kon me nauwelijks bewegen. Jij bleef naast me staan, nou dat kon hij net niet net die tegen. Ik vond het erg charmant. Maar Handig, want dat gebaar maakte hem nog meer opstandig. Ik nam een besluit, begon toen maar te rennen. Ontzettend, jammer dat ik jou zo kort mocht kennen. Het laatst wat ik hoorde was dat jij begon te gillen. En toen stond u ten toch En ik dacht nog, dat komt alleen maar voor in de Zoiets gebeurt niet echt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 een uniek hit, dat moet jij ja, ja, ook. Je zingt ze zo mee, hè? een leuke slogan voor een zender. Ja, en ook een plaat die zonder uniek gegarandeerd nooit een hit geweest was. Hij is door uniek een tweede keer uitgebracht, zelfs Johnny Lyon en alleen in Dallas. Uh, Amsterdam's meest professionele radiostation, zo noemden we onszelf in de jaren 80. En dat konden we ook alleen maar zijn omdat we een truc hadden uitgevonden... om steeds uh, uit te zenden zonder dat de complete studio in beslag genomen werd. Ja, maar we waren er niet de eniging, heb ik. Nou nou, hand wel begrepen hoor. Want okay, ik okay. spreek die jongens van Pound, Boy, Pound, Coint, Pound <laughs> Counterpoint. Point. Counterpoint. Die deden <laughs> die, dat die, die deden het ook. Dus Precies. dat betreft waar... Ja, ik heb achteraf dan wel verhalen gehoord van zo? Nou, dat doet er niet voor onder. Nou, oh, ja, wij, ja, wij waren uh, redelijk... Uh, uh, nou, een soort van uitvinder van die, van die truc. Uh, en het brein zit toevallig tegenover me, want dat ja. ben jij namelijk. Ja, ja, het, het was... Jij maakte die straalzendertjes toch? Ja. En, en daarmee uh, maakte we een soort verbinding op hoogfrequent, werd mij altijd verteld, van de studio naar de echte zender. Hoe ja, ging precies. dat precies? Uh, ik, ik ben begonnen met VF-zendertjes in rond de buurt van tv-kanaal uh, tv -kanaal 10 en 11, ja, waar staat ook de rem. Ja. Uh, 220 megahertz, uh, maar dat had uiteindelijk toch de link. Toen uh, gingen we zendertjes bouwen die uitkwamen op uh, in de OEF-band, dus uh, 6 700 megahertz. Ja. uiteindelijk we, werden we daar ook onrustig van. Uh, uiteindelijk, uiteindelijk hebben we toch een set gemaakt die op uh, mogen, nou, mag, nou iedereen wil weten op 1120 megahertz uh, draaide. een frequentie die niemand beluisterde. nee, dat staat boven de 1 gigahertz. Ja. Was voor die tijd, als je daar verbinding aanlegde, was het echt wel uh, ja, gewoon techniek om dat zo maar. Je moet wel wat in je vingers hebben. Ook om de antennes ervoor te maken. Het was, uh, ja. uh, we maakten de antennes voor door voetbalantennes antennes te kopen voor de hoge tv-kanalen. En dan allerlei stukjes eraf te knippen. Waardoor ja. die dus ook te, te gebruiken was voor boven de 1 gigahertz. Ja, ik weet um, dat nog heel goed. Want zo'n zo antenne stond ook op het dak bij de studio waar wij zaten. Ja. En dat zag er dus ook uit als zo'n... TV-antenne die je gebruikte op de Duitse televisie precies. te ontvangen, toch? Lef, alleen stond die man een gekke andere kant op natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is ja, dus uh, op die manier konden we ook uh, draadloos dus naar bijvoorbeeld de zender in de schoorsteen, ja. uh, die daar gestaan heeft. En, uh, en uh, werden we niet uit de lucht gehaald. Hoeveel van die van die uh, straalzendertjes gebruikte je dan? Was dat gewoon één straalzender tot een de zender? Of ging het via verschillende? Nee, maanden? uiteindelijk meestal was het gewoon echt uh, van, van studio meteen. Naar, naar, zender. naar zender toe. Eigenlijk wel een beetje link. We was gedacht aan uh, uh, uh, inderdaad een opzet te maken met, met nog een punt, punt ertussen. Ja. Maar dan maak je het ook weer technisch kwetsbaarder. Ik zat aan te markeren en dan gaat het weer gek doen en kraken. Ja. Dus uiteindelijk is dat, was dit toch wel het beste om gewoon meteen uh, stereo uh, decoder stond, of coder stond in de studio. Precies. Dus het hele NPX stereo signaal ging zo naar de zender toe op afstand. Ja, het goed dat, hè? Ja. Op die manier konden we dus ook, en dat hoorden we net in het nieuws wat uh, uh, werd gelezen op het hele uur, oh, ook uh, horen. Uh, verslag doen van onze eigen beslagnamen. We konden met die richtzender opeens naar een andere zender gaan sturen... en dan de beslagnamen ja. van de andere zender... Dat verhaal bedoel, is, is even een ander gekke ding. Ja. We, we waren eind 83 bezig veel met die, die zender aan te zetten in die schoorsteen. Ja. Uh, laat ik het zo zeggen, er werd een beetje druk op ons uitgeoefend... om hem eind december 83 om hem uit te zetten. Omdat uh, we via via toch wel te horen kregen dat de dienst er heel veel problemen mee had dat daar een zender stond op grote hoogte. Nou, we hebben gezegd, nou, we gaan de boel niet provoceren. Dus in januari 84 zaten we weer gewoon uit te zenden vanuit... Uh, uh, woonwijk in Amsterdam. Ja. Yeah. En alsnog werd er een hele grote ins uh, in beslagname actie opgezet. In, in begin februari 1984 van die schoorsteen. De zender die daar nog wel stond op die hoogte. Ja. Maar, maar ongebruikt. Ja, ja, ja. En toen we dus dat hoorden dat daar een hele poppenkast werd opgezet met, met, met allerlei bergbeklimmers en helikopters die om die schoorsteen... Alsof er een, op dat moment iets aanstond of iets crimineels stond te gebeuren. Maar ja, was er, het stond het, al uit. Het stond al wekenlang ja, ja. uit. En toch werd er een hele grote actie opgezet. En ja, dat was puur voor de publieke opinie, denk ik? Nou. Ze wilden ons natuurlijk gewoon pakken in die zin, want ze wisten gewoon dat we dat achter de hand hadden. Ja. En ze wilden dat, dat weghalen. En daarna konden ze dus gewoon harder toeslaan met de, de normale zenders die in de, in de stad verspreid stonden. Ja, ja, precies. Dus, ja. Uh, en daardoor konden we een verslag doen van, van die in beslagnamen, omdat die zenders toch uit. En we behoorden ervan daarvan. En dan zijn de mensen naartoe gereden. En die hebben dan af en toe verslag gedaan op, op zender bij ons. En het voldoende dat wij met Bull Tens mensen op de hoogte konden houden... van wat zich daar allemaal nou afspeelt op de Distelweg in Amsterdam-Noord. Wat wel erg grappig was trouwens. Je kent het toch, trouwens. Totale terrein niet meer terug. Alles is daar weg, maar goed. Ja, ja. Dat, is, uh... dat is allemaal nieuw, maar dat kunnen we trouwens vanaf hier zien ja. toch Ja, als je ja. daar loopt heb ik het gevoel van heb ik het allemaal wel meegemaakt? Is het allemaal wel echt gebeurd? Heeft hier inderdaad een karbietfabriek gestaan... met een hele smerige ja, ja. hal met stof en troep erin... en een hele hoge schoorsteen? Er staat ja, nu nieuwbouw. Nemen. Je gaat gewoon twijfelen aan je eigen geheugen soms. Ja, en je ja, ja. loopt in die, in die wijk rond... en. Ja, jij kent helemaal niks meer. Nou, okay. Het is heel raar. Uiteindelijk konden we dus heel lang uitzenden... zonder dat de studio in beslag genomen werd. Ja. Uiteindelijk, en daar ben ik zelf bij geweest... werd de studio dus wel in beslag ja, genomen. Ja, ja, ja. In de Van Hogendorpstraat, vlakbij het Van Limburg-Stierenplein... Ja. voor mensen die dat kennen. En ik werd opgepakt samen met Rob Hartold. Ja. Ik moest in de boeien en ik moest naar uh, het politiebureau meer in Vaart... Ja, ja, ja, ja. <laughs> ik heb daar uh, vier uur in de cel gezeten. Ik ben daarna weer opgehaald door Hanno Dick, die er niet meer is. Oh, ook niet meer uh, is. Ferrie ja. van der Velden. En uh, die belde ook gelijk mijn moeder op. Ik was pas 17. En, uh, mevrouw Schriek, ik ga hem halen. <laughs> ik, ja, ja, ja, hij is ja, ja, vrij vanuit de ja, ja. hey, Heb jij nou een boete gekregen? Ben jij, uh, een, heb je een print gehad? Een mooi verhaal. Ik heb dus nooit een boete gehad. Omdat ze, heb ik weer via Rob Hartel gehoord die wel uh, voor moest komen, dus de andere man die opgepakt werd. Mijn stukken zijn kwijtgeraakt. Dat kan ja, dus ook. Dat kan dus <laughs> ja, ook. Ja, of, of fout in een proces verbehalen. Het is misschien hetzelfde synoniem. Hè? Geen idee. Dan, dan zeggen ze gewoon gast. de stukken zijn weg. Oh ja, ja, ja, ja, dat, ja dat, dat zijn ook dingen leuk. die gebeuren. Ja, oh, ja ik heb het zoiets meegemaakt met TV Sinclair. Dat is uiteindelijk ook geseponeerd. Ja, ik ben ja, mooi weggekomen. Sommige ja, nee, ja. Misschien mensen wel geluk mee. Al lukt, maar ja, mensen hebben wel een print gekregen. Misschien omdat ik se wat hier was, ook dat ze dachten, ja, dat valt toch niet veel te aan. Maar ja, toen was het al een heel vervelend verhaal geworden. Toen kwamen ze met met door de deur heen. Ja. En, uh, ja, ja, werd... We werden gewoon als een groot gevaar gezien. En er zat ook recherche gewoon op. Ja. Want dat was ja. recherchewerk natuurlijk gewoon geweest. Om we, waren, we waren gevolgd. Ik weet nog wel dat we daarvoor uh, radioprogramma's maakten vanaf uh, de, de Virato. Ja. En toen, uh, ja, toen, daar kwam iedereen natuurlijk. En die banden werden van de Virato naar, ja. naar de studio gebracht. Ik vrees dat daar ook dingen gebeurd zijn. Ja, ja. <lacht> ja. ja daar, daar zijn wat mensen achtervolgd. Ja. Uh, mooi om te horen. Uh, dankjewel Louis. Uw IK even nog tot zes uur met uh, Van Mimans en Ron Muller. Naar de wintersport. En ja, natuurlijk met GTA-reizen naar Brug bij het Zellamzee. Oostenrijk. Een super skigebied en een uitstekend hotel met bar en disco. Heen en terug. Met Luxe Touring Voorzien van bar, toilet, kleuren TV en video. Prijs. 10 dagen. half pension vanaf 455 gulden. GTA-reizen. Wintervakantie. Haalbaar en betaalbaar. GTA-reizen. Overtoom 477. Telefoon 187585. Ze slaat je in je gezicht. Ze holt je achterna. Je weet niet meer wat je moet doen. Je breekt in huilen uit. Dan is er maar één oplossing. Bloemenboutique Liatris. Rijnstraat 85. Want Bloemenboutique Liatris heeft steeds iets aparts voor haar. Bloemenboutique Liatris. Rijnstraat 85. Radio. Hun zingeltjes altijd netjes af bij Radio Uniek. En dat heeft heel wat opgeleverd. Deze plaat stond daardoor onder meer in de top 40. Maar nog mooier. Hij heeft veel later ook steeds in de jaarlijstjes gestaan. De top 2000. Als plaat waar veel mensen een goede herinnering aan hebben. En misschien wel door Radio Uniek. Straks, en we hebben alleen de grootste ster in de studio... praten wij met een radioman puurzang. Herbert Visser is hier. Hallo. Hallo. Hallo, ik kondig je vast aan. Ja, ik weet niet ik... of ik een uh, groot... Ik bedoel, jullie zaten lekker natuurlijk in die tijd uh, hier in Amsterdam... bij Radio Uniek en Decibel en andere radiostations. Ja, ik zat uh, aan de andere kant van het land in die periode. Dus... Delta Radio Ja, een keizerstad. En, maar ja, minst dus, er zo groot. Ja, daar, maar ja. niet ja. hier. Dus ja, hier, hier maar... ben ik helemaal niet groot. <laughs> Nee, nee, maar ik, ik, laat me je nou een beetje pushen als een hele belangrijke radioband. Geniet wow. ervan. Uh, we gaan zo, zo meteen met hem praten over uh, uh, piraten, radio. Wat er na die piratentijd is gebeurd. Herbert Visser weet daar alles van. Het is een fanatieke radio Hier is Chesney Hawkins uit de jaren 80, The one and only. Hit. En ook meteen zijn enige hit, Chesney Hawkins en The One and Only. En wij zitten hier met, uh, nou, ik had hem al aangekondigd, uh, Herbert Visser. Uh, een uh, echte radioman. Uh, dat wil hij zelf niet zo... Hij wil zelf niet zo genoemd worden, maar dat doe ik dan toch. Uh, uh, ja, echt een radioman is verder prima. Dat, dat klopt wel. Uh, dat, oh, <laughs> een groot radioman is wat anders. Oh, dus, uh. oké. Okay, yeah, okay. uh, we zetten klein in. Laten we eens even teruggaan naar de jaren tachtig. Toen zat, zaten wij dus bij Radio Uniek in Amsterdam. En Decibel had je hier. En aan de andere kant van, de, van het land had je in Den Haag bijvoorbeeld Hofstad Radio. Je had Atlantis Radio in Rotterdam. Uh, maar in Nijmegen waren ze ook fanatiek, want daar had je? Dan had je een aantal grote radiostations. Uh, Degenen die eruit sprongen waren Delta en Keizerstad. En dan moet je weten dat um, vanuit Nijmegen-Dukenburg, want daar zaten deze zenders als een wijk in Nijmegen, een beetje ten westen van Nijmegen. Nou, Nijmegen ligt wat hoger ten opzichte van ja, de rest van het land, ja. om het zo maar te zeggen. En dat betekende dat, ja, als je dus een beetje een fatsoenlijke radiopiraat was vanuit Nijmegen, dan had je gewoon bereikt tot aan Utrecht, tot aan Den Haag. Eh? Ik bedoel, ik, ik weet dat ik nog samen met Dave, Dave Donkervoort, Dave vrouw die ook bij Delta zat in die tijd dat we door het centrum van Den Haag reden en daar gewoon Delta konden ontvangen op de autoradio zonder, zonder ook maar één probleem ja. dus de zenders zaten in Nijmegen maar ze bereikten vanaf daar een heel erg groot gebied en vandaar dat het grote radiostations konden worden met adverteerders en luisteraars in Nijmegen, Arnhem, Ede Veenendaal, tot aan Utrecht tot aan Den Bosch toe. Ja, het waren illegale radiostations natuurlijk ja. Dat, dat is voor mensen die nu jong zijn. echt bijna niet te bevatten. dat, dat je gewoon illegaal plaatjes ging draaien. Ik bedoel, tegenwoordig zet je Spotify aan. Uh, overal is muziek. Uh, wij deden dat in de tijd. omdat het er allemaal natuurlijk niet was. Mensen nee. hadden dat als enige kanaal. om hun muziek te horen. Je had geen muziek onder de knop. Uh, je moest het uit de radio halen. Ja. Uh, dat deden we met veel succes. Maar we zijn ook. Al... En de televisie begon pas om 7 uur s'avonds. Ja, precies, dat was ja. ik. Uh, maar uiteindelijk uh, zijn we ook allemaal wel een keertje in een cel beland. Uh, tenminste, ik kan me zo voorstellen dat dat voor jou ook geldt. Uh, ben nee. Je, ooit eens een keer ergens opgepakt? Nou ja, opgepakt wel. Ik ben 16 keer opgepakt voor Delta. Tussen ja. uh, 1983 en uh, 1986. Ja. Uh, dat is ook de reden, nadat ik de 16e keer was gepakt... wist ik gewoon van nou... ik heb nu een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Dus voorwaardelijk. Uh, ik heb dus nooit echt een cel van binnen gezien. Um, ik werd altijd uitgenodigd voor verhoor op het politiebureau van Nijmegen. Dan ging je daar naartoe en dan werd je verhoord en werd een procesverbaal opgemaakt en dan moest je voor de rechter komen. Maar um, ja, ik heb het geluk gehad, echt het grote geluk gehad, dat ik nooit echt veroordeeld ben tot een gevangenisstraf. Wel voorwaardelijk. Heb je maar... is een aantekening? Nou, je krijgt, dan, ja, je krijgt dan wel een strafblad. Maar dit is, dit is een vergrijp. Kijk, als je een moord pleegt... Ja, dan heb je gewoon de rest van je leven een strafblad. Ja. Dit was een vergrijp dat... Ja, daarvoor kreeg je een strafblad... maar die, die duurde dan tien jaar. Nee. Dus vanaf, uh, laten we zeggen... 19, of 1997 of zo... was ik alweer uh, een schone Als ik nu naar de... sinds 1997, sind, sinds de eeuwwisseling... als ik naar de politie ga en zeg... mag ik een verklaring van goed gedrag... dan krijg ik dat gewoon. Ja. Heel fijn voor je. Oké, okay. en hoe gaat het nu, weet je? Wat ben je ja, aan het doen? Ja, heel goed. Ja, tot uh, 1 januari had ik een uh, baan als directeur Mediahuis Radio. Dat betekende 100% NL, Slam, uh, Sunlight, ook nog toen op dat moment... En Radio Veronica en Sublime. Ja. Um, nou, daar ben ik uh, sinds uh, eigenlijk 1 januari dit jaar weg... En ik heb nog een paar andere internationale radioprojecten. Die ik al een paar jaar uh, naast 100% NL deed. Die doe ik nog wel. moet ja. je denken aan projecten op de Middengolf en Korte Golf voor andere landen. Ja, ja. En uh, dat is op dit moment eventjes wat het geval is. Wat je Ja, ja doet. Kijk, ja. mensen vragen wel van ben je nu met pensioen? Nee, ik ben niet met pensioen. Uh, ik ga wel weer. Ik heb altijd mijn eigen banen gecreëerd. Altijd mijn eigen bedrijven opgezet. Ja. Uh, bijvoorbeeld ook een nieuwsdienst destijds. Uh, dat gefuseerd is met het aan waardoor ik bij het AMP terechtkwam. Uh, 100% NL heb ik ook gewoon zelf bedacht en opgezet. En ja, dat is uitgegroeid ja, tot een onderneming met uh, ja. Ja, meerdere zenders. En daar ben ik dan uiteindelijk kwam het ten handen van Mediahuis en daar ben ik nu weg. Het is wel leuk om te vertellen dat we uh, Her Herbert uh, destijds bij Super 106 ha uh, haalden. Dat was een radiostation in België. Toen nog je in België namelijk wel legaal uitzenden. En uh, wij hadden het nooit kunnen bedenken dat jij uiteindelijk zo'n ontzettende slimme zakenman zou worden op radiogebied. Heel goed heb je ja. dat gedaan. Um, Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. dankjewel. Uh, we, we draaien weer wat uit de Uniek Tijd. Wat gaan we draaien? Uh, Amsterdam, Uniek FM. Uh, oh ja, deze. Ja, dat was ook wel een uh, apart figuur. De zanger van Katja Gugu, die heeft dat ...optimaal uitgespeeld dat je, dat je in die tijd echt een videoclip moest hebben om een hit te hebben. En die werd dan gedraaid op Sky Channel of op uh, Music Box. En hij had, uh, nou, laten we maar zeggen, een soort van statisch haar... ...wat het erg goed deed bij de meisjes. Dit was de grootste hit. Het heette Too Shy. why so shy shy hush hush een club radio-mensen die muziekradio wilden maken... en een stel brutale zendersleuteraars... die het niet zo nauw namen met de wet. Uh, stel dat allemaal met elkaar op. En je had Radio uniek uh, in de jaren 80 op 98.1. Dit was Katje Google Too Shy. Zo meteen zijn we terug met de Bellstars. Hé, hey, lied... Zullen we gaan stappen in Landsmeer? In Landsmeer? Hoezo Landsmeer? Ja, Dan vind je in de Dorpstraat 6 Bar Dancing Robinson. Nou, en? Nou, Robinson is elke zaterdag en zondagavond open... met een te gekke lichtshow en grootbeeld videoprojectie. Oké, okay, oké, okay. <laughs> maar het eerste rondje is van mij. Oederhoud Jan, Bar Dancing Robinson. Dorpstraat 6 in Landsmeer. Nederlandse -unie. Tegen de Nederlandse tapijt -unie is concurreren onmogelijk. De Nederlandse Tapijtunie heeft 500 rollen vloerbedekking in voorraad. Levert en legt tapijt eventueel binnen 24 uur. Het grootste tapijtwarenhuis van Europa. Zaandam, peperstraat 58 tot 66, Purmerend, gedempte singelgracht 15. U komt de Deco Home Brandijs winkel binnen en voelt u meteen thuis. Nieuwe kleuren, prachtige behangmotieven en volop voorbeelden van hoe je verf, behang, wandbekleding, gordijnen en jaloezieën in dezelfde stijl op elkaar kunt afstemmen. Deco Home Brandijs, burgemeester De Vluchtlaan 15 in Amsterdam-West geeft u gratis, vakkundig, betaalbaar interieuradvies. Deco Home Brandijs is de speciaal zaak voor goed en goedkoop behang, betaalbare verf, wandbekleding, zonweringen voor binnen en buiten, kortom, alles voor uw huis. Dico Home Brandeis, burgemeester De Vluchtlaan 15 in Amsterdam-West. Dico Home, een decodoucht. Herkent u aan de bleu-wit-blauwe band. Unieke As I lie here thinking of you, I realize that nothing is new. ¡No!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 In de, of op de Vrijheidslaan, moet je zeggen. Daar zaten we, radio te maken. En toen draaiden we echt heel vaak deze plaat. De Bellstars, Sign of the Times. Echt een uniek hit. En een van de eerste successen van Pete Waterman. Toen. En die werd later natuurlijk heel bekend... door Stok Aitken en Waterman. Radio Uniek, live vanaf het remmeiland. Aan de linkerkant zien wij Amsterdam Centrum. En natuurlijk de Pondstijger. Aan de andere kant zien we... Amsterdam Noord, de NDSM, daar waar we op dit moment allerlei festivals bezig zijn. En hier is Harvest for the World. The world, yeah, oh, yeah. yeah. And A nation planted, so concerned with the grave as the seasons come. too many. I'm feeling my strain. een feestje is dat, om weer een keer een radioprogramma te presenteren. Het is twintig jaar geleden was het de laatste keer dat ik achter een microfoon zat in een radiostudio, dus mocht het enigszins uh, als amateuristisch opgeschreven moeten worden bij mijn, mijn, mijn presenteerwijze excuses daarvoor, maar het was echt heel lang geleden. Um, Louis, bedankt voor het uh, technisch ondersteunen van het mij. Het was hem weer vandaag. He? Ja, ja, ja. Nee, jammer, uh, we gaan eruit met een plaat die we heel vaak als uurvuller gedraaid hebben, waar je ook prima doorheen kon praten. Met zo'n forte en garden party. Morgen is Radio Unieker gewoon weer. En dan zetten wij onze Starlink op het Veronica-schip. En uh, kun je ons uh, vanaf daar ontvangen. En kun je ook langskomen. Uh, uh, ja, eigenlijk is iedereen ja. gewoon welkom. Het is open voor het publiek. Morgen het Veronica schip aan de NDSM-werf in Amsterdam. Don en we gaan het afsluiten die dag met een discussie over de toekomst van de radio. Want waar gaat het heen? Want we praten al door hier over het verleden. Ja. Maar wat brengt ons de toekomst? Ja. Is er eigenlijk straks nog wel radio over tien jaar? Ik, ik zie het somber in en ik heb daarom een aantal mensen uitgenodigd... Die, uh, die gaan erover discussiëren morgenmiddag. En dat zijn Herbert Visser onder andere... Erik de Zwart, Chris Hendricks... maar ook Mark Adriani van BNR Nieuwsradio onder andere... Dus eh, ik denk dat dat wel een interessant gebeuren gaat worden. Ja, zeker, zeker, zeker. En de radio kan alleen maar dat verschil maken natuurlijk... als we meer doen dan je ooit op Spotify of iets dergelijks zou kunnen krijgen. Ja, precies. Een uitdaging is het. Precies. Um, dankjewel uh, iedereen. Uh, bedankt voor het luisteren. En uh, veel plezier morgen bij Uniek Vanaf uh, de Noorderney het Veronica Schip. Hopelijk vanaf 10 uur. Oké, okay, met Louis morgen. Ja, we gaan het proberen. <tied>